En meld je dan aan bij CFM. Want CFM is op zoek naar jou. Heb jij een neus voor techniek? Meld ze dan aan bij CFM. Kijk voor alle mogelijkheden op www.csmzandvoort.nl, www.zfmzandvoort.nl. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 van Zandvoort op zaterdag goed. Ja, niet alleen dat het uh, lekker weer is, maar ook lekkere muziek zo op de radio. Je 1984, de singel van Windjammer. En tossing en turning. 7 over 2 in Zandvoort, een goede middag. Welkom op deze zonnige zaterdagmiddag. En laten we ook uh, hopen, zonnige maandagmiddag bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer, hallo Albert-Jan. Hey, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. Niet te vergeten... Ja, deze zonnige zaterdagmiddag weer. Ja, 11 en, graden, heerlijk weer buiten. En, en zoals bij ons altijd hoort, als buiten het zonnetje schijnt... Zitten wij, zitten wij binnen. zitten wij lekker binnen. Nee, dat doen we goed. Nee, klopt. Uh, drie uur lang live vanaf de Tolweg 10A... vanaf het Mediapark uh, Zandvoort. Uh, drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Met een overvol programma vandaag. Uh, wat gaan we doen? We gaan uh, uh, uh, onze collega's van Goedemorgen Nederland afgelopen week... die waren op bezoek bij uh, Bas Lemmens op het strand... En uh, dat interview dat, uh, willen wij u niet, uh, niet uh, onthouden. Dus dat u iets over half drie krijgt u dat interview. Uh, verder hebben we vorige week uh, zondag was bij onze collega's van uh, NHTV uh, op de eerste zonnige zondag van dit jaar met alle mensen die uit de winterslaap kwamen lekker op het strand waren. Ook daar hebben we een verslag van. Verder natuurlijk de vaste evenementen, zoals, uh, de, ev de onderdelen zoals u van ons gewend bent. De evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Half drie, het weerbericht. Blijft het zo? Wordt het nog beter? Of nog beter? Nog beter of wordt het nog wat minder? U hoort allemaal tijdens het weerbericht rond de klok van half drie. Het dier van de week. Ja, een oer-Hollandse naam. Hij luistert naar de naam Piet om half vijf. Dus het dier van de week is Piet. Het gedicht van de week blijft nog even een verrassing om kwart voor vijf. Want ik heb er weer een paar meegenomen, erop En aan jou de keuze voor het gedicht van de week. Verder hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort... Kwart over vier hebben we Pit Report. En dan dankzij Motorsport TV kijken we samen met Jan Lammers... naar het Formule 1 seizoen 2019. Wie, wat zijn zijn verwachtingen? Wie wordt de wereldkampioen? Wat gaat er mis? Dat allemaal rond de klok van kwart over vier tijdens Pit Report. Jan Lammers op Motorsport TV. Nou, vanaf drie uur kunnen we nog gaan kijken op de televisie... ...Vindt Schaatsen van het WK in, uh, in Heerenveen. Ook daar, uh, als er wat te melden is, zullen wij verslag van doen. En verder natuurlijk nog sportkort. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... ...en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel, Albert-Jan. En wij zeggen goedemiddag. En kijk lekker mee, hè, via zfm-live.nl. zfm-live.nl. Kijk je live mee. We zijn Albertan uh, en ik uh, fan geworden van deze Silo Cream... door een, uh, een versie die, die hij uh, samen maakte met uh, Daryl Hall. Weet je nog, die goede plaats? Oh, geweldig. Geweldig, hè? Ja, misschien gaan we hem nog wel een keertje draaien. In ieder geval was dit een uh, andere single van hem. Je Fuck You. Het is 13 over 2 in Zandvoort. Een hele goede middag. Houd de radio lekker aan, hè? Want we zijn er tot aan 5 uur vanmiddag. Zandvoort op zaterdag op je eigen lokale radio. En het is uh, lekker weer buiten. Ook lekker weer om uh, uit te waaien trouwens. Daarbij Ahoy op het strand. De NS Uitwaaidag is daar uh, gaande. En ook daar is het uh, gezellig, druk en, uh, en feestelijk. Zo op het strand van Zalvoort. En ook in de studio is het gewoon leuk. Deze dame Dusty Springfield heeft in de durven zingen. De summer is over. Nou ja, kijk eens naar buiten. De zomer moet nog gewoon gaan beginnen hoor. En het is heerlijk weer vandaag. Graag of elf. En je kan lekker in het zonnetje zitten op het terras. Want de meeste Strandpafviews zijn inmiddels open. En daarover straks veel meer met onder meer het interview met Bas Lemmers. van de week op de Nederlandse televisie. Ja, ja. ja bij Goedemorgen Nederland. Zandvoort gaat, uh, wordt er nationaal. Hè? Zo is dat. <laughs> Over Zandvoort uh, gesproken, wat heb jij te melden? Ja, nou, het zal uh, veel inwoners van Zandvoort niet zijn ontgaan... ontgaan want inwoners van Zandvoort willen uh, een, een burgemeester met visie. Inwoners vinden het belangrijk dat het nieuwe burgemeester een visie heeft... over waar de gemeente Zandvoort in de toekomst naartoe moet. Dat blijkt uit de enquête die de gemeenteraad heeft gehouden... van 5 tot en met 14 februari jongstleden onder de inwoners van de gemeente Zandvoort. Bijna 40 van de respondenten vond dat de, dat de belangrijkste voorwaarde... Verder gaven inwoners aan dat zij het belangrijk vinden... dat de burgemeester zichtbaar is in de samenleving... en dat hij of zij een verbindende rol verbi uh, vervult. Of de burgemeester een stille kracht is... of beschikt over veel dossierkennis... vinden inwoners het minst belangrijk. Er hebben slechts, slechts uh, 239 mensen meegedaan aan deze enquête. De resultaten van de enquête... We worden meegenomen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad beslist hierover in de raadsvergadering op 26 januari 2019. Uiteraard ook te volgen rechtstreeks via uw lokale zender ZFM. Onder toeziend oog van zijn vrouw en kind als genodigden en personeel... heeft slager Joey Baan zijn nieuwe slagerij Tretterie -tre eh, afgelopen donderdag geopend. Het pand in de Halterstraat op nummer 3, waar lang geleden ook een slagerij in was gevestigd... is de afgelopen weken flink verbouwd. Het resultaat was prachtig en konden de aanwezigen donderdagmiddag... bij de opening unaniem bevestigen. Met een indrukwekkend slagersmes sneed Joey Baan het lint door... dat de toegang tot de prachtige slagerij opende voor de genodigden... Eenmaal binnen straalde de klasse er vanaf. Een prachtige fritine met daarin uiteraard veel vlees... in alle soorten en maten, maar ook verse maaltijden. Aan de andere zijde een hele wand met producten en specerijen en wijnen. Vanaf gisteren is de slagerij de halte zes dagen in de week open... tussen 8 uur morgens en 6 uur avonds... en zaterdags tot 5 uur. Op zondag is de halte gesloten. En vorige week was het wederom de zoveelste aanrijding... op de zeeweg met een hert. Wederom is afgelopen week een dier aangereden op de zeeweg... en wederom raakte een auto hierdoor flink beschadigd. Een jager is ter plaatse gekomen om het dier definitief... uit zijn lijden te verlossen. Uh, die dag rond half zeven s'avonds reed een automobilist... richting Zandvoort toen een volwassen hert overstak. De automobilisten kon het dier niet ontwijken... waardoor deze vol op de auto klapte. Haar auto raakte flink beschadigd. Later werd de vrouw niet lekker. Een ambulanceverpleegkundige is ter plaatse gekomen... en heeft de vrouw pijnstilling gegeven. Ze hoeft uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto uh, die avond weg moeten slepen. Tot zover. Dankjewel. Blijf maar aan de gang hè, met theater. Ja, dat, ik, ik vind het een, bijna een dodemansweg aan het worden, hoor. Bij mij voor de, nogal... de deur ook trouwens, hè? Uh, ja. Uh, in, in, in het centrum moet je, moet je gewoon niet harder rijden dan uh, 20, 30 kilometer max. Zo is het. Max. Max Max. Max. Max. Ja, klopt. <laughs> nou, die rijdt wel wat harder hoor. Ja. <laughs> het is uh, nieuws ook na te lezen op de CFM app. En mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store en Windows Store. Hij is gratis verkrijgbaar. En hier is de nieuwe single van Set tezamen met Kate Perry. ...is net uit, nog kakelvers. Deze is heel van uh, Katy Perry en Z. Je hoort 365. En ik ben benieuwd wat uh, die plaat vanavond gaat doen in de Euro Breakdown. Die hoor je weer tussen 7 en 9 en daarin de 40 beste plaat van Europa. Ze worden op een rij gezet door Mike Bule. Dat hoor je vanavond. Maar eerst nog tot aan uh, 5 uur, wij met Zoveel op Zaterdag. En daarna tussen 5 en 7, Entertainment Field. Dat is de zaterdag. Weer even terug naar de jaren tachtig. Met uh, De van Pil Collins en Soes Studio. Drie minuten voor half drie. Ja, als je nou met de trein uh, richting uh, Zandvoort komt... Zo zou zomaar kunnen hè, op deze mooie zonnige zaterdagmiddag. Je, je stapt uit de trein en uh, je stapt uh, richting het, uh, de boulevard. Dan kom je in één keer een paar dames van de NS tegen... Die loopt je dus zo te lijf. En wat doen ze daar, uh, Albert-Jan? Het heeft alles te maken met, zoals je al eerder in het programma zei... met de NS-uitwaaidag hier in Zandvoort, die vandaag uh, uitgewaaid wordt. Sinds 2017 rijden alle NS-treinen nou in Nederland... als eerste ter wereld op 100% windstroom. Net als de treinen krijgt president-directeur Roger van Boksel energie van de wind. Voor iedereen die net als van Boksel de winterse wind wil gebruiken... om uit te waaien en vol energie weer thuis te komen organiseert de NS de Uitwaaidag vandaag op het strand van Zandvoort. En tijdens deze dag met van de NS Uitwaaidag... komen bezoekers uiteraard meer te weten over die 100% windstroom. Geïnteresseerden maken met gids een wandeling over het strand... lopen door het Vlaggenpark vol weetjes... en schieten een portret in de NS Windcoupé. Na het uitwaaien is het mogelijk om op te warmen in het windstation, en dat is natuurlijk het strandpaviljoen Ahoy... Kinderen kunnen vandaag een gratis vliegerworkshop volgen... en een eigen vlieger knutselen tijdens de NS Uitwaaidag op Zandvoort vandaag. Nou, het is echt een, uh, geen uitwaaidag, maar een zondag eigenlijk, uh, obi Ja, dus uh, smeer je in. Smeer je in, smeer hem. Dat is wat betreft de uitwaaidag van de NS bij Ahoy. Een gezellige dag georganiseerd door de NS... vanwege de stroom die ze verkrijgen via luchterduinen. I <laughs> need Van Santana. En dan helemaal deze singel, hè. Blijft een uh, geweldige singel van uh, deze groep, Santana. Je hoorten, weer dan. Nou, je hoeft uh, niet te vertellen hoe het weer vandaag is... want uh, dat uh, merken wij vanzelf wel. Ja, wat een mooie uh, zonnige zaterdag, hè. Het is dit weekend, zoals gezegd, erop vrij uh, weer met een volop zonneschijn. Het blijft droog en er waait zowel vandaag als morgen... Een zwakke tot hooguit matige zuidoostenwind. De temperatuur stijgt naar een graad of 11 à 12. Vanavond en de komende nacht is het helder... en bij weinig wind daalt het kwik naar waarden rond het vriespunt. En na het weekend blijft het tot zeker woensdag vrij zonnig. De temperatuur ligt in de nacht en vroege ochtend dicht bij het vriespunt. Overdag loopt het kwik op naar een graad of 13. En aan het eind van de week, met maart op de kalender... neemt de kans op regen weer toe en bovendien gaat het kwik weer wat omlaag... met volgend weekend temperaturen rond de 10 graden. Aldus Rico Schreuder. Dat hadden we niet afgesproken, Albert-Jan. Dat niet, maar nee. goed, wie weet. Goed, wil je het weer blijven volgen? Ga dan naar www.ricoweer.nl of kijk ook eens op meteopagina.nl. Dat was het weer. bij de herhaling van dit programma ook prachtig weer in Zondfoorts we it room we I love it when it all comes you let down your Tot zover deze hit van uh, Cascades. En misschien hoor je hem vanavond ook alweer in de Euro Breakdown komen. Een heerlijke single, dat was Fragile. En dit is een uh, dance classic uit de jaren 80. Deodato, zo heet De Groep. En Fire in the Sky. En zo komen de disco-liefhebbers ook aan hun trekken. Jazeker, met uh, deze van Deodato en Fire in the Sky. Zojuist om half drie is uh, de wedstrijd gestart. Uh, Blauw-wit Burst Bengels tegen SV Zalvoorts. dat betekent dat we straks eens even richting uh, dat veld uh, gaan uh, schakelen, Albert Jan. Maar eerst gaan we naar het strand. Ja, klopt, want afgelopen donderdagmorgen... Uh, waren onze collega's van Goedemorgen Nederland op het Zandvoortse strand. En uh, ze hebben een, docu een, een, laat zeggen, een, een documentaire gemaakt... Uh, of een re reportage gemaakt over uh, de activiteiten op het strand... en met name natuurlijk het opbouwen van de diverse strandtenten. En uh, tijdens hun ronde kwamen zij ook langs Bas Lemmens. Uh, we, dat uh, interview willen wij u niet onthouden. En het was dus afgelopen donderdag en vrijdag is hij dus uh, opengegaan. Dat even als extra informatie. Nou, er is dus opnieuw lente weer in aantocht. En dus zijn de strandtenthouders druk bezig met opbouwen. Want het zou dit weekend zomaar eens heel druk kunnen worden. even Mark Campus is in Zandvoort. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen, Welmoed. Ja, zoals je kunt zien, de strandtent uh, die staat. Want zaterdag willen ze open. Het kan 13 graden gaan worden met een zonnetje erbij. Een topdag dus voor ondernemers. Maar er is nog wel werk aan de winkel. Ruud, goedemorgen. Wat bent uh, u allemaal aan het doen? We zijn even de puntjes op het i aan het zetten. Ja zodat we open kunnen. Wat, wat is jouw rol vandaag? Wat moet je doen? Uh, nou, het afwerken van, van de strandtint. Dan lopen we even naar de strandtint houden. Goedemorgen Bas Lemmens. Uh, Goedemorgen. Hoe gaat het met de voorbereidingen? Ja, fantastisch. Uh, we gaan morgen makkelijk redden. We zijn vanaf 1 februari bezig met bouwen. En eigenlijk fantastisch weer gaat op de eerste week na. En daarna een mooi zonnetje gaat, Tuurlijk dat je open wil zijn. Maar ja, zo snel kan het helemaal niet. Dus nee, morgen gaan we makkelijk redden. Ja, morgen ga je dus open. Hoe lang ben je dan bezig met de opbouw van zo'n strandtent? Nou, het kan twee, drie weekjes en dan ben je echt wel up en running. Ja? ja, zeker. En hoe gaat dat in zijn werk? Is het een soort bouwpakket? Als ik hier zo kijk, het ziet er eenvoudig uit, hè? balkjes, een paar panelen. Ja, dat klopt. We hebben, je hebt grondbalken, je hebt bovenleggers, je hebt palen, schotten, ramen. En ja, eigenlijk is het een groot, groot bouwpakket voor volwassenen. Ja, afgelopen zomer was het natuurlijk een topseizoen. Alleen, er was ook wel een personeelstekort. Want ondernemers hadden toch een beetje verkeken... op het feit dat het zo succesvol kon gaan worden. Bent u nu beter voorbereid? Uh, nou ja, wij hebben sowieso altijd al een kern... van uh, 8, 9 vaste, uh, vaste personeelsleden... die ook uh, die 12 maanden in dit uh, jaar... bij mij onder contact staan... En voor de rest heb ik uh, altijd heel veel studenten uh, die binnenkomen komen waaien. Dus uh, ja, nee, wij zijn altijd wel goed voorbereid. Oké, okay, nou, u heeft dus als ondernemer veel uh, mensen achter de hand. Mocht het prachtig weer gaan worden, laten we het hopen, hè, Weer zo'n topseizoen. En vrijdag, morgen dus, kunnen we dus met zo'n prachtig zonnetje... lekker een bakje drinken of uh, misschien wel een biertje. Zo is dat inderdaad, want het is een uh, mooie dag. Een mooie zaterdag en gisteren is uh, Bas dus uh, open gegaan. En dan hebben we het over Beach Club 10...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 Walk, a little music from the house next door. So I walk on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Reach out to hold me In the evening when the day And that was de zonnige zingel van Seals Cox. Drop top boys, boys, rolling on my ribs. Time up and down my chain. Cardi B's, Chase, it can't tell me. Let them balls up and I change the game. It's my big bronze boogie guy, all them girls suck. My big fat ass got all them boys cook. I work on dollar bills and I be popping rubber band. Bruno no thanks to me while I do my money dance. ...van Bruno Mars en Cardi B en Fines. Ja, we proberen contact te krijgen met uh, Jan van der Leden. Hij is uh, bij de wedstrijd van vandaag. Blauw-wit Beursbingels tegen SV Zoonvoort. Helaas lukt de verbinding even niet. Maar mogelijk uh, straks uh, meer uh, daarover. We blijven het in ieder geval proberen. Houd je dan op de hoogte van die voetbalwedstrijd. Eerst gaan we weer uh, wat muziek draaien zo op deze zonnige zaterdagmiddag. De Blam Monkeys zijn hier. En it doesn't have to be that way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 luisteren naar je eigen lokale radio CFM. Wij zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En niet alleen met radio trouwens, nee ook tv. Ons totaal vernieuwde tekst-tv is uh, te ontvangen op kanaal 40 via Ziggo. En nu hebben we het over de digitale beelden, want het beeld is haarscherp. Ja, en dan ga je dan in met de drukte richting uh, het strand. Ja, en dat is eigenlijk al vorig weekend begonnen. Want vorige weekend hadden we ook een hele mooie zondag. Uh, uh, en dus kwamen al vele, vele... Mensen richting Zandvoort om lekker van het voorjaarszonnetje te genieten. Ook, al zo ook onze collega's van NH Nieuws, die afgelopen weekend dus hier op het strand van Zandvoort aanwezig waren. Terwijl de strandtenten druk waren met het opbouwen, kwamen de eerste de mensen alweer genieten van het eerste voorjaarszonnetje. Vandaag. Het mooie weer, hè? lekker eruit. Eindelijk uh, lekker weer en uh, ja, je bent natuurlijk gewoon de winter hartstikke zat. Ja. Ja. Het was vandaag zo prachtig weer. We dachten we gaan en-en doen, niet alleen een terrasje. We gaan een lekkere fietstocht maken naar Zandvoort. En dan gaan we daar op het terras zitten, een lekker haringje eten, dat hebben we net gedaan. En dan gaan we weer terug naar Noordwijk toe. mooie weer dan met u? Wat weer met mij doet? Nou, ik word er blij van. Ja. Heerlijk gewoon. Nou, dan kom je meestal wel meer buiten en dan kan je ook weer wat leuker spelen en wandelen. We zijn echt zonnemensen. Dus uh, zodra het maar even schijnt, en, uh, dan zijn we buiten. Ik heb altijd wel een beetje na de winter van... Uh, het wordt mooi weer, dan ga, de, ga je zelf ook weer leven. Hè? En de mensen ook. Ja. Je, je wordt wakker als het, ware, als het mooi weer wordt, vind ik. Ja, ja dat was onze mediapartner uh, NH Nieuws. Met de mensen die inderdaad uh, vorige week uh, lekker naar het strand gingen. We hebben het over vorige week zondag. En uh, deze zondag morgen zou het ook vast een prachtige dag gaan worden. Dus kan je weer lekker genieten van het uh, Zandvoortse strand. En het mooiste van dit fragment vond ik uh, mensen uit Noordwijk... die dan uh, in Zandvoort naar het strand toe gaan. Zo horen we dat graag. En we gaan op naar het nieuws en weer van uh, drie uur... zit het eerste uur er alweer op van uh, Zandvoort op zaterdag. En in de tweede uur we ook contact te krijgen met de voetbalwedstrijd uh, van vandaag. Blauwwit Beurs Bengels tegen SV Zandvoort. Daarvoor uh, is uh, voor ons aanwezig Jan van der Leden. Anonymous, autonomous will likely get the best of us yet yeah. Before you disappear, if you can lend me half a ear, I'll regret If I treat you like a number, it's because I can't remember your name mm. So have another cigarette and help me to forget